6 uur. Het NOS-journaal. Remon Serré. Parlementaire enquête naar woningcorporaties. Statiegeld grote plastic flessen verdwijnt. En hulpverleners voor het eerst in Syrisch verzetsbolwerk Baba Amer. Er komt een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. Een ruime Kamermeerderheid steunt een plan daarvoor van het CDA.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 Vanaf 1 januari 2014 is statiegeld niet meer verplicht. Dat scheelt volgens bedrijven veel geld en ASMA vertrouwt erop dat burgers hun flessen toch wel terugbrengen. Voor mensen die de flessen toch op straat gooien gaat hij de boetes drastisch verhogen van 90 naar 400 euro. De bedoeling van de maatregel is dat er meer kunststof wordt gerecycled. De Tweede Kamer wil snel opheldering van minister Schultz over de problemen op het spoor van vorige maand.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 Ananda zou als prijs 75.000 euro aan modellenopdrachten krijgen... maar na 10.000 euro kwamen er geen opdrachten meer binnen. Volgens de modellenbureaus, Elite en MTE, was haar heupmaat te groot... 94 in plaats van de vereiste 90 centimeter. En ook waren haar billen te dik. Ananda nam hier geen genoegen mee en stapte naar de rechter.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 ANWB Verkeersinformatie. Door de regenachtig weer zijn de files langer dan gebruikelijk. Er staat nu 250 kilometer, dat is 100 kilometer meer dan anders op een woensdagavond. Ik noem de bijzonderheden. Het is langzaam rijden stilstaan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaarkem en Afwit Bunschoten 11 kilometer, ook door een aanrijding. Op de A2 Utrecht richting Eindhoven bij Boksel Noord 9 kilometer. Tijdje was daar een rijstrook dichter, stond een auto stil. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 9 kilometer... Op de A15 gooi ik hem richting Nijmegen, voor knooppunt Valburg 3 kilometer. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A50 richting Arnhem dicht. Daar ligt een container op de weg. Daardoor loopt er ook vast op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Valburg 8 kilometer. Een aanrijding op de A27 Breda Utrecht, bij knooppunt Hoijpolder 4 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En een brand naast de snelweg, de A65 Den Bosch richting Tilburg, zorgt ook voor vertraging. Tussen knooppunt Vught en Helvoort 5 kilometer.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 Goedenavond, acht minuten over zes. Dagenlang zijn ze aan het lijntje gehouden, maar vanmiddag mochten ze erin. Medewerkers van het Rode Kruis. Ze kregen toegang tot de Syrische stad Homs. En daarbij ging het vooral om de stadswijken Baba Ammer... die de afgelopen weken zo zwaar onder vuur heeft gelegen. Het Rode Kruis mocht die wijk in. Deed dat samen met de VN-chef Humanitaire Zaken, Valerie Amos... Woordvoerder van het Rode Kruis, Marlijn Stoffels. Goedenavond. Goedenavond. Die toestemming was er dus al eerder. Het heeft lang niet geduurd. Nu zijn ze erin geweest, het Rode Kruis. Wat hebben ze kunnen doen daar? Ja, het is inmiddels al ruim anderhalve week uh, uh, dat wij uh, de stad Baba Amaro, uh, niet in hebben mogen gaan. We hebben na lang aandringen vandaag inderdaad toestemming gekregen om de stad in te gaan. Uh, we zijn slechts 45 minuten binnen geweest. Uh, we hebben op, we geen uh, hulp kunnen leveren op dit moment, maar wel wat kunnen zien van de situatie op dit moment. Al uh, is het allemaal nogal vers en is er nog vrij weinig informatie teruggekoppeld uh, aan ons van de mensen in het veld. Maar wat waren de eerste indrukken die in die 45 minuten zijn gedaan dat jullie daar geweest zijn? Nou ja, wat in ieder geval opviel is dat de meerderheid van de inwoners inmiddels uh, de stad uit uh, blijken te zijn gevlucht. Um, wat we niet weten is hoe de mensen die er nog wel zijn, hoe die eraan toe zijn op dit moment, althans daar weten we vrij weinig van. En uh, daarom willen wij ook meer toegang tot uh, uh, Baba Amro de komende dagen, om daar te zien hoe erg de nood is van de mensen die nog wel zijn overgebleven. En heeft het Rode Kruis daar gewoon kunnen rondlopen of is het uh, heel specifiek be bepaalde plekken geweest waar het Syrische regime jullie heeft toegelaten? Ja, dat zijn vrij specifieke uh, specifieke vragen. Ik heb uh, de mensen in het veld nog niet zelf kunnen spreken. Uh, dit is de enige informatie die ik op dit moment terug heb gekregen van de mensen in het veld. Hè, dat ze kort binnen zijn geweest dat de meerderheid van de mensen is uh, gevlucht. Um, wat wij uh, nu aan het doen zijn vooral is dat we zien dat de mensen naar de, de wijken om Baba Amro heen uh, zijn gevlucht. Daar is de nood op dit moment heel hoog. Uh, dus wat wij ook doen is in die aangrenzende wijken, in de dorpen daar vlakbij, uh, daar ook de families voorzien van dekens, voorzien van matrassen, voorzien van voedsel. Omdat wij zien, uh, nou ja, het is daar nogal koud, dat deze mensen, uh, de, de, de situatie daar ook nogal nijpend is. Dus we verleggen ook deels onze hulp. Uh, maar goed, in uh, Baba Amro, ja, wat daar nou precies vandaag uh, uh, op, op detailniveau gezien is... dat kan ik helaas op dit moment nog niet zeggen. wij gaat het dus vooral om opvang van mensen die vluchten... niet zozeer om het behandelen van gewonden. Nou ja, dat, dat zal wel degelijk nodig zijn, maar in slechts 45 minuten uh, hebben we nog niet goed kunnen zien wat er nodig is. Maar wij roepen uh, alle partijen op om uh, het mogelijk te maken dat we twee uur per dag daar uh, ons hulpverleningswerk kunnen doen. Want er zijn wel degelijk mensen die, uh, die onze hulp ook in Amur nog nodig hebben. En uh, ja, wij willen dat dat mogelijk gemaakt wordt. En die toezegging is niet gedaan? Nee, vooralsnog hebben wij niet opnieuw een toezegging gekregen om de stad in te gaan. Maar goed, dit was een eerste stap en wij hopen dus dat er een tweede stap op korte termijn zal komen. Marlijn Stoffels van het Rode Kruis, dank u wel. En er is vandaag ook een diplomatieke missie begonnen... van de speciale Syrië-gezant voor de Verenigde Naties, Kofi Annan. Hij gaat eerst met de Arabische Liga praten in Egypte... en dan zal hij zaterdag, als het goed is, aankomen in Syrië. Diplomatiek-expert Robert van der Roer, goedenavond. Goedenavond. Ja, We hoorden net dus over het Rode Kruis, ja. we zijn daar even in geweest. Valerie Amos, de VN-chef Humanitaire Zaken, ja. mocht, mocht ook mee. Sta, staat dat in enig verband met die uh, missie van Kofi Annan... Denkt u. Absoluut. Ik denk dat je dit, uh, dit is het schaakspel wat Assad de komende dagen zal ontwikkelen. Het is nu, uh, dit, het binnenlaten van het Rode Kruis en Valerie Amos moet je zeker niet opvatten als een teken van openheid, of als een teken van welgemene gastvrijheid. Dit is het creëren van onderhandelingsruimte. Doen alsof je meewerkt. En uh, de grote vraag is nu, als Annan straks uh, arriveert in Damaskus... wordt er dan net als twee weken geleden doorgebombardeerd, doorgevochten... zoals toen uh, de Russische minister Lavrov op bezoek was. De, toen ging de strijd en de slachting ging gewoon door. Uh, het ligt misschien voor de hand dat Assad nu een, uh, wat gas terugneemt... om, om, om de, de indruk te wekken. Ik, ik, ik luister, ik, ik, ik ben coöperatief, maar ja, ik denk dat iedereen wel beter weet... En, uh, mm. Dat moeten we even afwachten dus. Ja, en koffie, en dan gaat dus eerst uh, langs die Arabische ja. liga. Is dat slim? Nou, kijk, uh, het is een, uh, ik zag vanochtend uh, mensen die meereizen met Annan in het team. En uh, men is neutraal, kun je zeggen. Uh, aan de ene kant uh, is er altijd hoop. Dat, is, dat staat nou eenmaal in de CEO van diplomaten. Tegelijkertijd zijn er, zijn er weinig verwachtingen. Omdat, kijk, uh, Annan is natuurlijk uh, het beste paard... Het is een man met een ongelooflijk charisma, een grote diplomatieke sterrenstatus. Tegelijkertijd is het zo dat Assad veel te verliezen heeft... Dus hij zal enerzijds uh, waarschijnlijk wel geïmponeerd zijn. Uh, ander, anderzijds, um, ja, hij heeft hier weinig ruimte. Wat, uh, hij heeft anderen ook weinig ruimte, want hij heeft te maken met een verdeelde oppositie en een verdeelde wereldgemeenschap. Ja, want hij je zou dat... denken dat hij eerst uh, misschien beter naar Moskou en Peking kan reizen en daarna via de Arabische Liga naar Syrië. Nou, een van de eisen was dus inderdaad, uh, die heeft hiermee te maken, dat hij namens één wereldgemeenschap wil spreken en dus geen dissonanten in het koor wil hebben... zodat om te vermijden dat China en Rusland toch weer andere noten gaan aanslaan... dat gevaar blijft bestaan. Maar nu gaat toevallig Lavrov, de Russische minister... gaat ook zaterdag weer naar de regio... om ook weer met de chef van de Arabische Liga te praten. Wat voor inderdaad het, het welslagen van onze missie... vereist eerst eensgezindheid in de, in de internationale gemeenschap... Arabische Liga, China en Rusland. Nou, dat moet de komende dagen zich uitkristalliseren. En dan zal... ...Assad nog een keer moeten gaan toegeven. Ja, wa waaraan, hè? Want wat is de maximale ja. inzet van Anan? Wat wil hij bereiken? Nou, ik begrijp dat men voor voorlopig uh, uh, uitgaat dat men na een week, uh, dat deze eerste tranche van... Want ...we zullen een paar keer naartoe moeten, waarschijnlijk. Deze eerste missie duurt waarschijnlijk een week. Uh, het primaire doel is wapenstilstand, humanitaire hulp naar binnen brengen en dan... Ja, en dan, en dan komt natuurlijk, uh, wat is dan het plan? Nou, een vreedzame oplossing, maar is dat dan het plan van de Arabische Liga? Daar staat gewoon in dat Assad moet aftreden. Dat is natuurlijk een, het hete aangrijzer gaat, dat gaat allemaal waarschijnlijk niet op tafel leggen meteen. Want als je dat doet, ja, dan zegt Assad, uh, ja, uh, de dank goede. voor uw komst, maar daar doe ik niet aan mee. Dus het hangt heel erg af van uh, de, de, de werke, werkelijke leveranties die uh, Assad gaat doen. Gaat hij werkelijk meewerken of zijn het vrijblijvende acties? Een, uh, een schaakspel zoals je het eerder noemde. Absoluut. Wij gaan dat de komende dagen volgen. Wellicht spreek we er later uh, nog over. Robert van der Roer, hartelijk dank voor dit moment. Autorijden is al lang niet meer gas geven, remmen en schakelen en sturen. Autofabrikanten verzinnen van alles om het simpel, automatisch en toch veilig te houden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Lucella, het is toch soms net niet veilig genoeg... want dan gebeurt er toch weer een aanrijding op de A1 Apeldoorn richting hengelo net. Bij Deventer Oost, de vier auto's staan nu stil op de linker rijschok. Verder was het toch al een aardig drukke avondspits door de regen... Een aanreding ook op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de Alfred Bunschoten is de linker dicht. 10 kilometer file vanaf Laaren. En ook een aanreding op de A27 Breda Utrecht. Bij knooppunt Hoijpolder 6 kilometer. De rechter is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de koningin niet meer wordt betrokken bij de kabinetsformatie. Dat bleek vandaag bij een debat op initiatief van D66. De vorige formatie in 2010 verliep stroef en daarom wil de Kamer dat het anders gaat. In Den Haag verslaggever Lars Geerts. Al sinds 1971 praat de Tweede Kamer erover. De koningin moet een andere rol krijgen bij de kabinetsformatie. Zij moet niet meer zelf de informateur aanwijzen. Dat zou de Tweede Kamer moeten doen. Dat kan ook al, maar er is geen verplichting. En daarvoor wordt het volgens D66 hoog tijd. Magda Bernsen. Met de indieners is mijn fractie ervan overtuigd... dat dit voorstel betekent dat het primaat van de formatie komt te liggen... daar waar het hoort bij de gekozen volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer... met een debat op de daarvoor bestemde plaats hier in deze zaal. Bovendien hoeft het staatshoofd geen keuzes meer te maken die aanleiding kunnen zijn voor discussies over het waarom van die keuze. Zoals het de vorige keer ging, zo moet het niet meer, vindt D66. Dat de informateurs Lubbers en Cenk Willink veel kritiek kregen... maakte de koningin kwetsbaar. En die ervaring zorgt volgens D66 nu voor voldoende steun... om het anders te doen. Mijn fractie is vooral verheugd dat sinds de vorige formatie... verschillende partijen gereflecteerd hebben op het formatieproces... zodat er nu een meerderheid lijkt te zijn voor dit voorstel. Lijkt te zijn, want D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren... en de PVV hebben samen een meerderheid. En zij zouden graag willen zien dat de regels veranderen. Maar er is één opvallende tegenstander, de SP. Zij willen niet dat de Kamer verplicht wordt. En Bij een hele ingewikkelde verkiezingsuitslag... of als de verhoudingen heel erg stroef zijn... Dan is het ja, een beetje onzin om binnen een week een informateur te benoemen. Dan kan het zijn dat de Kamer wat langere tijd nodig heeft. Dus ik ben erg voor om uh, een, na een verkiezingen een debat te organiseren als begin van de formatie. Maar je moet niet de uitkomst van het debat al vast willen leggen. Nu al zijn er volgens de SP voldoende mogelijkheden. De Kamer moet die alleen willen gebruiken. Nou, maar het is niet voor niks dat uh, de vorming van de regering nooit in wetten en regels is vastgelegd. Dat is namelijk een heel moeilijk proces waarin je de nieuwe Kamer alle ruimte moet gunnen. De inzet van de SP is om dat in openbaarheid van het debat te doen. Um, en dat zal 9 van de 10 keer ook de beste oplossing zijn, maar misschien niet altijd. Ondanks die tegenstand lijkt er voorlopig een meerderheid te zijn voor het D66-voorstel. Daarmee lijkt de kans groot dat bij een volgende kabinetsformatie de Kamer de informateur gaat aanwijzen. Was Geerts vanuit Den Haag. Vandaag is het uh, precies drie jaar geleden dat het de Italiaanse L'Aquila getroffen werd door een zware aardbeving. Zeker 300 mensen kwamen daarbij om het leven. In de stad en de omliggende dorpen storten veel huizen en gebouwen in. Het zorgde er nog eens voor dat 40.000 mensen dakloos werden. Ad premier Berlusconi die hebben vaak af en aan zien reizen naar het gebied. Hij uh, beloofde dat hij de wederopbouw echt goed zou regelen. U voelt hem al aankomen. Wij gaan een Bas Mesters vragen of daar iets van terecht is gekomen. Bas, um, ja, hoe staat het daarmee? Ja, niet best. Nee? Een van de mooiste stadcentra van Italië ligt gewoon nog steeds in puin. Huizen zijn nog leeg. Kerken zijn nog verwoest. Winkels zijn nog gesloten. Inderdaad, je herinnert je nog wel... Berlusconi liet zelfs de G8-bijeenkomst naar Laquila verplaatsen... Ja? om de wereldleiders de, de, deze ramp te laten zien. Hij leidde die leiders door het centrum... Toonde voor de camera's zijn zorg voor de stad. Maar toen gingen de reflectoren uit. Nog even lichten ze op om de bouw van gloednieuwe, veel te dure flats in de buitenwijken te tonen. Maar in het centrum is echt helemaal niks gebeurd. En, en waar komt dat door? Nou, opnieuw is eigenlijk in Italië gebeurd waar iedereen al voor vreesde meteen na die aardbeving. Chaos, onderling wantrouwen, vrees voor infiltratie van de maffia en corruptie. Hebben ertoe geleid dat een vrijwel onontwarbare bureaucraat. Bureaucratie is opgebouwd rondom die wederopbouw. En uh, iedereen van goede wil is daardoor lam gelegd. De gemeente die wil niet dat bedrijven van buiten mee profiteren. De burgerij die wilde eigenlijk het heft in eigen handen houden. De staat heeft alleen maar geïnvesteerd in de noodhulp in de eerste fase. En er zijn heel veel ingenieursbureaus inmiddels bij betrokken om alle bouwaanvragen te verifiëren. Papier wordt echt van hot naar hergestuurd, maar er gebeurt voor de rest weinig concreets. Er zijn echt honderden en honderden verordeningen en akten afgegeven, maar het kaartenhuis aan papier, dat staat er en het centrum ligt nog steeds in puin. Drie jaar later, nou, dan kan ik me voorstellen dat het gebouw best een jaar kan wachten voordat je dat weer opbouwt. Maar hoe gaat het met die mensen? We hebben ja. veel beelden gezien van mensen die dakloos uh, werden, die in tentenkampen sliepen. Hebben zij inmiddels wel weer onderdak? Shh. Je zegt je kind even dat stil moet zijn. Dat is een heel verstandig streven. Kun je antwoord geven, Bas? wij oh, Bas volgens mij helemaal verloren. Oh. Um... Ik hoorde zijn kindje binnenkomen. En toen viel er verbinding weg. Er, je bent, oh, er je bent er Heel goed, Bas. Ja. Ik wil je even vragen naar die mensen die dakloos waren... en die in tentenkampen sliepen. Hebben die inmiddels weer onderdak? Nou, er zijn nog 10.000 mensen die nog niet hun eigen woning uh, kunnen betrekken. Omdat het centrum dus helemaal aan puin ligt. En er zijn zelfs nog 400 mensen die in hotels zitten. En dus dat is ook niet helemaal opgelost, zullen we maar zeggen. Ja. Nee, en, en premier Monti, Bas, want we hebben een nieuwe premier in Italië. Uh, die heeft veel aan zijn hoofd, economische crisis. Uh, doet hij zulke beloftes als, als Berlusconi, dat hij het snel gaat oplossen? Nou, het heeft nog niet echt zijn aandacht gehad. Je zou het hopen, want de situatie is zo schrijnend... dat zelfs de bouwbedrijven in de buurt van L'Aquila... hun bouwvakkers moeten ontslaan bij gebrek aan werk... terwijl de stad aan puin ligt. Er is gewoon geen cent naar de fabrieken gegaan, bijvoorbeeld ook... die schade hebben geleden. Die zijn ook nog niet heropend. De Corriere della Sera van vanochtend, een van de belangrijkste kranten... die riep Monti op om nu toch echt ook werk te maken van de wedergeboorte van L'Aquila... en niet alleen aan de wedergeboorte van Italië te werken. Goed, Bas. Jij uh, kan je weer wijden aan andere zaken. Hartelijk dank voor jouw uh, bijdrage vanuit Rome. Bas Meester Zordu. nu. Niet de automobilist, maar de auto is straks de baas in de auto. De komende jaren gaan de auto's van Volvo steeds meer taken overnemen van de chauffeur. De autoproducent heeft de ambities de auto's zo veilig te maken... dat er in 2020 niemand meer om het leven komt door een ongeluk. En de automobilisten willen behalve autorijden steeds meer doen achter het stuur... zegt Lex Kersenmakers van Volvo. Mensen willen Twitter gebruiken, mensen willen sms'en, mensen willen mails doen. Je hoeft maar tien seconden afgeleid te zijn en dan kan iets gebeuren waardoor er een ongeluk gebeurt. Het gaat om de hoeveelheid informatie die de auto binnenkomt, die stortvloed aan informatie. Je moet op een of andere manier gestuurd worden, op een dusdanige manier dat de bestuurder niet afgeleid wordt. U moet eigenlijk met uw gedachten al... Niet in 2012, zijn, maar in 2020. Hè. Dat heeft het bedrijf zo bepaald. Nou, met name ook omdat wij als, als doel hebben dat er in 2020 geen mensen meer omkomen in een Volvo als gevolg van een, van een ongeluk. En we weten ook dat de meeste ongelukken gebeuren door een fout van de bestuurder uh, zelf. We zijn al bijna zover dat de auto in feite het werk zelf zou kunnen doen. Dus nu moeten we naar de volgende stap en zien waar de balans tussen de systemen die we al hebben... en alle informatie die we weten die in de toekomst ook binnen zal komen... hoe we daar de juiste combinatie in kunnen leggen, zodat de bestuurder geen fouten meer gaat maken. En nu moet die bestuurder nog uh, zo worden gepusht dat hij het ook goed vindt dat de auto alles van hem overneemt. En ja, bestuurders, en u en ik denk ik ook, zijn eigenwijs. Die denken allemaal, dat kunnen we zelf veel beter. Ja, dat is natuurlijk een, een, een redelijk emotioneel proces. Maar ik denk dat we daar wel mee geholpen worden. Want er is eigenlijk niemand die nog, uh, die nog zelf wil rijden... als je in de file staat tussen Utrecht en Amsterdam. Want dat zijn natuurlijk de momenten waar je van zegt... van hé, hey, hier zou ik iets anders kunnen doen. Dus ik denk dat het stap, stap voor stap gaat. Op het moment dat mobiliteit niet meer dat biedt wat je van mobiliteit verwacht, zo snel mogelijk van punt A naar punt B... en ook nog op, een, op de meest interessante en leuke manier... dan ga je toch naar alternatieven zoeken. En ik denk dat daarom ook steeds meer mensen in de trein stappen. Dus wij moeten een stapje verder gaan en zeggen... wij kunnen nog steeds mobiliteit bieden op de manier zoals mensen het verwachten... maar met een kwinkslag en op een dusdanige manier... dat je ook nog andere dingen kan doen. Maar dat is een hele grote stap. Want het, het, de auto alles laten doen en tussentijds de krant lezen... Ja, dat is toch psychologisch is dat een, een stap die we moeten nemen. Niet alleen voor de automobilist, maar ook voor uh, regeringen. Want in heel veel landen is het bij wet verboden om een auto zelf te laten rijden. Dus ook daar zal nog een heel proces plaats moeten vinden... om de, om de, om de wereld klaar te maken voor dit soort technologieën. Wat wordt de grootste verandering de komende jaren? De, de, de systemen die we nu al in de auto hebben, om die stap voor stap bepaalde dingen laten overnemen. Bijvoorbeeld, Volvo heeft City Safety. Dat is een systeem om te remmen als je niet oplet. Dus als een klant niet oplet, remt de auto zelf. Met name in de stad, bij lagere snelheden. Het is al zichtbaar dat andere merken er ook mee aan de slag gaan. Hè? En heel verrassend, ook in kleine autootjes. De Up, de kleinste Volkswagen, de nieuwe Panda van Fiat... die remmen zelf al voor voetgangers. Althans, als je het als koper koopt, want het is nog een optie... Maar het zegt veel dat niet de grote slagschepen dit soort technologie hebben... maar ook de kleintjes al. Ja, en, en dat systeem zal dan ook in de toekomst toegevoegd gaan worden... voor hogere snelheden. Als je dan ook nog erbij telt dat wij een systeem hebben... dat je binnen de lijnen houdt van de weg... en je waarschuwt of je terugduwt als er een doorgetrokken lijn is... Nou, als je die systemen bij elkaar gaat voegen... wat we ermee willen zeggen is dat we... Met de moderne auto's, we alle technologie aan boord hebben, die overigens niet te installeren is in oude auto's, want de infrastructuur is er niet naar. Maar dat we met die technologie die we hebben, dat we dat doel kunnen bereiken. Zij Lex Kersenmakers, lid van het dagelijks bestuur van Volvo wereldwijd op de autosalon in Geneve. Sprak Louis Dekkers met hem en Lucel en ik zijn al lang tevreden als u gewoon blijft opletten achter stuur. En vooral blijft luisteren naar de radio. Ja, kwart voor negen vanavond. Sport en die houtkamp. Goedenavond. Goedenavond. Champions League voetbal op Radio 1. FC Barcelona, Bayer Leverkusen volgen we. Um, Barcelona won he, de uitwedstrijd met 3-1. Wat. Uh, yep. wat uh, ja. Hoe gaan ze ja. er tegenaan? Ja, wat wordt het? Nee, dat kan ik je natuurlijk niet vragen. Maar dat comfortabel mag je best vragen, maar voor ze. vragen. Dan moet ik een Bel-Chinees worden. als ik wist wat de uitslag werd. Um, ja, 3-1 al in Leverkusen. Nou, Barcelona verliest thuis nooit. Uh, tenminste zelden. Uh, het wordt, ze hadden beter uh, de, de tickets uh, thuis kunnen laten, Leverkusen, denk ik. Maar het is altijd leuk, want hopelijk doet uh, Messi weer mee. En daar komt het publiek, dat toch weer met een mannetje van 100.000... in Nauwkamp zal zitten, toch voor kijken. Uh, het is trouwens wel grappig met Messi. Die heeft de laatste elf doelpunten die hij scoorde... niet in Nauwkamp gescoord. En zelfs sterker nog, in de Champions League... is het ruim een jaar geleden dat hij... Uh, uh, voor het laatst scoorde in de Champions League. Dus men hoopt, de, de fans dus in eigen stadion... dat ze dat dat het een uh, gaat kunnen doen. juichen ja. vanavond. Ik hoop ook wel uh, dat hij speelt. Zijn er al psychologische... Ja, want dat is nog niet duidelijk of hij speelt. Nee, nee, de, de opstelling is nog niet bekend. Het wordt een uurtje voor de wedstrijd uh, ja. ongeveer bekendgemaakt. Ja, en zijn er al psychologische analyses... waarom hij al zo lang thuis niet meer heeft gescoord voor de Champions nee, League? Nee hoor. Nee, kijk, die, die, het is verreweg de beste... in mijn ogen en in vele ogen voetballer ter wereld. Het is gewoon puur toeval. Maar als hij scoort... Uh, dan scoort hij zijn vijftigste in de Champions League. En dat is echt heel knap. In, dat zou in 71 wedstrijden zijn. Dat is zo'n zo. enorme moyenne. En voor iemand die eigenlijk alles kan, niet alleen in de spits speelt, maar ook daar vlak achter, is dat gewoon geweldig. De statistieken heb je er in ieder geval bij. Kwart voor negen vanavond. barcelona en in Leverkusen. Te volgen op Radio 1. En die houdt kamp, dank. Yep. En daar gaat zo direct verder. Joost Eermans van WNL met Avondspits. Lucelle en ik wensen u een heel prettige avond. En Joost. Wij wensen jou een fijne uitzending. Dankjewel Tim, ik wens jullie ook een hele fijne avond reeds. Uh, wij, wij zijn er nog even en wat gaan we doen? We praten over het, uh, het ziekteverzuim. Kijk, langer doorwerken na onze 65. Dus dat heeft directe gevolgen voor het ziekteverzuim. 70% van de werkgevers die maakt zich daar heel erg veel zorgen over. Namelijk een lagere productiviteit, minder motivatie, lagere omzet. Zieke werknemers worden met aangepaste dienstroosters, fitheidsprogramma's, massagestoelen, ik weet niet wat er allemaal niet gebeurt, worden ze geholpen. Maar als ze zelf er een potje van blijven maken door ongezond te blijven leven, ja, dan zeg ik kiezen of kabelen. Of je verbetert je leefstijl of je zoekt een andere baan. Ik vat het probleem maar even pakkend samen in de volgende stelling: zieke werknemer moet gaan fitnessen. 0800 1121 is het bekende nummertje van Radio 1. Daarop kunt u gaan bellen. De lijn is dan open. Er kan ook getwitterd worden, gebeurt al. Um, hashtag WNL, hashtag Eerdmans. even Eerd van Tellingen zegt bijvoorbeeld: um, Ik dacht dat we voor een terugtredende overheid waren en ik moet met mijn griep gaan fitnessen. Kijk, we gaan ze zo allemaal behandelen. De tweets en de bellers: 0800 1121, doe mee aan het debat in avondspits. Zieke werknemer moet gaan fitnessen. Tot zo.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 Het pinverkeer kan worden ontregeld als er wordt gestaakt bij Equens, het bedrijf dat de elektronische betalingen in Nederland regelt. FNV-bondgenoten dreigt met een staking... omdat de CAO-onderhandelingen met Equens zijn vastgelopen. De FNV wil voorkomen dat acties de consument raken. Maar Equens is niet overtuigd en heeft daarom een kort geding aangespannen. Morgenochtend om 10 uur doet de rechter in Utrecht uitspraak. Het statiegeld voor grote flessen gaat verdwijnen...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 De vraag naar kinderopvang is met 10 tot 20 procent afgenomen... melden de opvangorganisaties. Inmiddels moeten ze soms locaties sluiten... en kunnen ze tijdelijke contracten niet meer verlengen. Kinderopvang is dit jaar duurder geworden. Dat zijn ze de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Houbert. Er trekt een flink regengebied over Nederland... dat inmiddels in het westen al zo'n 12 mm heeft opgeleverd... in het oosten anderhalf. En de regen trekt langzaam in de richting van Duitsland weg... Daarachter gaat het vannacht opklaren, maar helemaal droog blijft het niet. Af en toe kan er nog een bui vallen, met name aan zee. Het koelt land inwaarts af naar rond het vriespunt en de wind neemt geleidelijk wat af. En dan morgen. Het is wisselend bewolkt en vooral in de middag kan er soms een bui vallen, waarbij het ook kan hagelen. Het wordt 7 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vrijdag is er dan meer zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het een aangename 10 graden. En in het weekend houdt de bewolking de overhand en op zaterdag kan het soms wat regenen. Het blijft wel zacht met maximaal rond 12 graden. ANWB-verkeersinformatie. Door het regenachtige weer was het een behoorlijk drukke avondspits. Nu nog 142 kilometer file. Het gaat hier en daar alweer de goede kant op. Vooral bij Amsterdam zit er aardig schot in de zaak. De enige uitzondering daarop is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat bij de afrit Bunschoten nog 10 kilometer. Dat was een aanrijding. Bij Bunschoten is de linker reis ook dicht. Rithok vertraging richting Amsterdam. Daar staat bij de afrit Bunschoten 7 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 9 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rotterdam Charles 5, daar is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. A27 Breda Utrecht tussen Breda en Oosterhout 6 kilometer. Dat was een aanrijding, alle reishokken zijn weer vrij. Op het knooppunt Valburg op de A50 aansluiting A15 zijn ze druk bezig om de container eh, te bergen. Geeft wat vertraging op de A50 van Arnhem richting Os tussen Heter en Knooppunt Valburg 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De zieke werknemer moet gaan fitnessen. En een avond de Drukste Avondspits van Nederland. Tot 7 uur kunt u weer gezond uw mening geven. Bel WNL. 0800 1121. Werkgevers willen af van ongezond personeel. Ze betalen zich blauw aan zieke werknemers. Jaarlijks kosten verzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit... hen 10 miljard euro, becijferde Zilveren Kruis Achmea. Een aardige stelpost voor het broedende katshuis-trio, zou ik zeggen. Gezonde werknemers, dat wil iedereen. Maar als mensen willens en wetens ongezond leven... dan zijn wat mij betreft harde maatregelen rechtvaardig. Veel bedrijven hebben uitstekende fitness- en vitaliteitsprogramma's in huis. Dus wegbroodje kroket, bedrijfsfitness in de lunchpauze. Een werknemer die vaak ziek is, zou wat mij betreft hieraan verplicht mee moeten doen. Zo niet, afscheid nemen. Bel WNL 0800 1121 Juist, dat is het nummer. U kunt een Twitter-hashtag wnl, hashtag Eertmans Kijk, roken, ongezond eten, nooit bewegen. Er komt op een gegeven moment een prijskaartje aan te hangen in elk bedrijf, dat blijkt. Dan mag er ook wat tegenover staan, zou je zeggen, voor die kosten. Dat vind ik eigenlijk een heel sympathiek en begrijpelijk uh, pleidooi vanuit het bedrijfsleven, vanuit de werkgevers. Kost ze heel erg veel, mag er dan ook iets voor terugkomen. Edward Prins uh, twittert, werkgevers moeten arbeidsomstandigheden optimaliseren en de begeleiding van zieke werknemers moet worden geïntensiveerd. Nou, mooi uh, omschreven, uh, eens met. Mijn, mijn, mijn stelling. John Koenraads uh, zegt vaak ziek, gezonde leven. Mijn werkgever had in 2011 het ziekteverzuim onder de 5 Gezond roosteren doet wonderen is mijn mening. En uh, Spindokter uh, twittert als ik ziek ben ga ik eerst naar het werk, iedereen aansteken en straks naar de sportschool. Nou dat is wel een bizarre manier om uh, mensen van het werk te houden. Uh, 081121 zieke werknemer moet gaan fitnessen. De eerste beller is Ben Kamphuis en hij woont in Almelo. Goedenavond. Ben... Goedenavond, Joostje, met Ben Kamphuis. Nou ja, ik, ik hoorde die stelling, was een beetje verbaasd. Want uh, je bent natuurlijk veel te laat op het moment dat je je neemt... alleen maar laat fitnessen. Het ik moet natuurlijk beginnen zodra ze nog gezond zijn. Juist, en ik sport dat zelf mijn hele leven al. Ik werk uh, inmiddels 33 jaar en ik heb volgens mij een maar dat ruim onder de procent ligt. Ja, maar dan doe je het waarschijnlijk op je eigen uh, konto, zeg maar. Dus thuis, of uh, als je in ieder geval niet aan het werk uh, bent. Of, of, of uh, zit je eten fitnessen op het werk? Ja, nee, dat klopt. Uh, het, is, het is natuurlijk een inspanning die je ook zelf moet krijgen. Mm. En, en ik vind ook niet dat de werkgever daar per se faciliteiten voor hoeft te verschaffen. Ik denk dat elke werknemer daar ook zijn eigen verantwoordelijkheid in heeft. Hé, hey, Hans Baksteen, goedenavond. Goedenavond. Je hoort Ben praten. Jij bent het niet mee eens, hè? Uh, in het geheel niet. Kijk, uh, ik heb altijd uh, zeer bewegelijk werk gedaan als servicemonteur. Ik heb uh, samen met mijn vrouw uh, op redelijk hoog niveau aan wedstrijden uh, of aan stijldansen gedaan. Ook een, een vorm van topsport. Uh, ik heb uh, nooit gerookt, uh, nooit ge, uh, alcohol gedronken. Dus ik denk dat ik gezond uh, bezig ben geweest. Uh, toch heb ik een verstopte kransslag gehad. Uh, type 2-diabetes uh, is mm. bij mij geconstateerd. Ja? Uh, waarom zou ik dan gestraft moeten worden met: ik moet gaan fitnessen? Je kan er niks aan doen. Ja. Maar waar, waar komt het vandaan? Er zit ook nog een vorm van erfelijkheidsfactor in. En dat kun je, dat, daar kan je niet voor gestraft worden, lijkt mij. Nee, het gaat dus om mensen die constant ziek zijn en weigeren om daar iets aan te doen. In die zin hè, dat ze gewoon te weinig bewegen, te veel uh, gewoon zitten, uh, roken. Bewust gedrag. Hè? Ik heb het niet over diabetes waar je niets, waar, waarvan jij zegt de oorzaak was, was lag niet aan mezelf. Um, even kijken, Ben Kamphuis, je was net alleen. Wat, wat zeg je tegen Hans Baksteen? Ja, nou, nee, kijk, als ik hem hoor, en dat is zijn leven lang uh, is hij gezond bezig geweest, dan heeft die man natuurlijk geen enkel verwijtbaar ziektepatroon. En ik denk ook dat je zulke mensen daarin moet sparen, maar het zijn met hm. name de mensen die inderdaad gewoon ja, bewust heel ongezond bezig zijn. Juist. Ja, ik denk, ik denk dat, daar, uh, dat die mensen daar wel op aangesproken mogen ja, worden. Ja, dank je Ben. Dat is precies wat we bedoelen, Hans. Dan denk, denk ik dat je ook een eind met ons meegaat? Jawel, maar uh, het blijkt toch te, er zijn altijd weer twee kanten aan die medaille. Hè? Ja, dat zien we uh, heel vaak. Je kan natuurlijk heel, uh, heel gezond leven en toch iets bekomen. En dan eigenlijk met uh, de huidige stand van zaken in, in, met deze politieke partijen worden ook wij weer gestraft. En uh, ja, degene die dan uh, uh, zichzelf hebben uh, verzaakt, zeg maar... Uh, die profiteren er weer van. En ook al worden die gestraft, Ja, dan moeten toch weer de goede onder de kwaaien leiden. Ik denk dat we daar eens dus wat aan moeten gaan doen. Als... Dat de kwaaien inderdaad gestraft ja. worden en de goede is gespaard. Als duidelijk, dankjewel. 081121. Ik zeg: de zieke werknemer moet verplicht fitnessen. Wist u dat 50% van het MKB wil in uiterste gevallen tot ontslag overgaan. Dus inderdaad, uh, als je niet meewerkt, dan, dan gooien ze je er gewoon uit. Nederland is ziek, Lubbers zei het al in de jaren tachtig. En door een vergrijzende en krimpende beroepsbevolking wordt er eigenlijk steeds meer verwacht van steeds minder mensen. Dat is eigenlijk het punt waar ik het over heb. Ton zegt, draait om, werkgever moet gezonde werknemer meer betalen. Een dilemma die het fitness en indien mogelijk thuiswerken... bij ziekte of iets dergelijks heeft niemand de last van... als je thuiswerk doet als het beroep het toelaat. We gaan zo praten met een echte sportgoeroe. Carlos uh, hij hangt zo meteen aan de lijn om even te vertellen... wat betekent dat als je verplicht moet gaan fitnessen... en hoe kan dat überhaupt? Uh, maar ondertussen vind ik het leuk om ook mensen te horen... die het er totaal niet mee eens zijn. Zoals Michiel van der Vlies uit Leiden. G Michiel. Ja, goedenavond. Uh, ik ben het er niet mee eens. Nee. Omdat uh, nou, naar mijn mening werken mensen om te leven... en leeft men niet om te werken. Uh, daar bedoel ik mee uh, moet dan de baas gaan beslissen... wat ik in het weekend ga doen. Nee, maar als jij niet kan Op... werken... dan kan je dus ook niet leven. Ja, maar oké. Okay. Maar uh, is het dan zo, net zoals die andere meneer zei: mensen die, die wat vatbaarder zijn voor ziektes, worden die dan uitgesloten? Nog meer werkloosheid. Hoe, hoe gaan we dat dan uh, oplossen? Ja, kijk, dat meer is. al... mensen in de WW. Uh... Ik weet niet, hoe die kast is nu al leeg. Maar, dat, maar Michiel, het is het drukmiddel wat je op een gegeven moment zoekt, hè, ook als werkgever, om te zeggen van joh, als jij zo, je blijft gedragen en Willens en Wetens elke keer met ziekteverzuim gaat, door je eigen gedrag, ja dan komt er een keer boontje om zijn loontje, dan gaan we waarschuwen. En als je niet meedoet aan een heel mooi programma van, van vitaliteit, zeg maar, en, en, en, en sportactiviteiten, ja sorry, dan houdt het gewoon met jou op. Dan zoek je het inderdaad maar uit. Huh? Nou, en als men werkt in een stressrijke uh, omgeving, hoe gaat men daarmee om? Is dat nou, de daar... baas ook niet medeschuldig? Ik, er zijn allemaal stressstoelen. Zelfs bij ons uh, waar ik werk, uh, hebben we hebben van die massagestoelen tegen stress. Volgens mij is alles geregeld, maar zometeen praat ik met een expert. Je kunt elk programma je kunt niet verzinnen of je kunt eraan meedoen. Nou, ik denk dat het in de industrie niet zo is dat je op een stressstoel kan zitten... als je even niet uh, nou, lekker dan, in je dan moet dat in de CAO gewoon geregeld worden, hè? Huh? Kijk, kijk, kijk, Bekijk het van die kant, Michiel. Dank, dankjewel, 0800 dus, 1121. Bart van der Wijs twittert, uh, zegt Eerdmans, uh, voor gezonde werknemers uh, is dit een uh, goed verhaal. Uh, gezond roosteren bedoelt hij, en dat is inderdaad ook een methode. Uh, Barend Beer uh, zegt, net gestart met fitnessprogramma, na tien jaar, ja na tien jaar is hij gestart, nou tien keer fitter. Tien keer actiever en tien keer productiever. Ik zeg doen. Echt ik Maurice de Hond. Na WL, WLS in zegt uh, Eerdmans prima. Joost uh, dit direct invoeren. Daarna rokers verplicht, stop en alcoholisten verplicht droog leggen. Die gaat weer een stap verder. Uh, Carlos, uh, Carlos Lens, uh, personal trainer en ontwikkelaar van vele fitnessprogramma's op maat... die voor iedereen haalbaar zijn. Carlos, goedenavond. Goedenavond. Ja, Jij bent zo'n trainer. Uh, ja. vind, je, vind je het een goed idee wat ik stel? Ik vul net even op het laatste moment in, dus moet ik herhalen. Nou, mijn stellingname is: uh, zieke werknemer moet verplicht gaan fitnessen. Nou, verplicht, verplicht. Uh, het zou wel beter zijn, ja. Kijk, wat het toch is, is dat je op een gegeven moment uh, mensen krijgt die, die gewoon moeten bewegen. En uiteindelijk, uh, wat de conclusie is, is: van sporten word je toch gezonder en fitter, waardoor je minder kans op uh, ziekte zijn. Ja, precies. Maar dan ze, kijk, dan, dan ga je het toch hebben over een enorme kostenpost voor het bedrijfsleven. Dat, dat gaat echt niet meer over kleine dingen. 10 miljard rekenen ze ons voor. Dan zeg ja. je, daar moet je toch een soort verplichting in gaan zetten. Want mensen die weigeren het om het te doen. Ja, wat je krijgt. Het is een keuze. Niks moet. En, uh... Maar hoezo? Wa waar, waarom die zeg die je die dat? Die... Het is nou, toch geen keuze ja. meer? Het is toch eigenlijk ja, geen keuze? Als je je lam als, als, gedraagt... Als het... Nee, dat is nog zo. Maar kijk, weet je eens... Je, je, als het doorgevoerd wordt, wordt het doorgevoerd. Maar wat je, als je gewoon sec uh, naar een bedrijf kijkt... en hoeveel mensen, zeg maar, uh, fit blijven... en daardoor niet ziek worden omdat ze sporten... en de, de mensen die dus niet sporten en die ziek worden... waardoor bedrijven het gewoon heel veel geld kost om hun te vervangen... en die ziektekostenpremies, die gaan ook nog door. is dus gewoon dubbelop. Nee. Dus wat dat betreft is het eigenlijk een simpel plaatje. Uh, zet je werknemers aan, aan het bewegen... En uh, je hebt gewoon een gezonder bedrijf. Ja, ik bedoel een win, win situatie in alle, alle opzichten. Kijk, chronische patiënten bedoelen we niet, natuurlijk uh, nadrukkelijk. Het gaat om verwijtbaar gedrag. Waar mensen ja. toch, uh, waarvan je zegt, joh, je bent nou wel heel dik aan het worden. Ja, zo hard uh, klinkt het op een gegeven moment. Uh, ga eens wat bewegen, want je zakt ja. uh, de hele tijd uh, van je stoel af. Ja. Maar kijk, het, het, het is ook zo. Kijk, iedereen kan wel zeggen van ja, ik ben gelukkig hoe ik ben en etc. Maar uh, het gaat niet om een six-pack of dat je er als een, als een beachweb uitziet. Oh, ...eenmaal als je overgewicht hebt, het, het werkt gewoon nadelig voor je en het is ongezond. En uh, daarmee uh, verhoog je de kans op ziektes en ook ja, uh, een kortere levensduur. Dat klinkt heel hard, maar het is wel zo. Die kans vergroot je gewoon. Dus het is voor uh, die mensen is het gewoon toch van belang dat ze gaan bewegen. Ja. En het, uiteindelijk is, is, is, is de beloning dat ze uh, gezonder worden... En ze gaan er beter uitzien. Ja. Dus ik, ik, ik zou er niet inzien waarom je dat niet zou aanpakken. Ik ook niet, maar de mensen zijn er. Nou, nemen eens een buschauffeur. Hè? Laten we die eens nemen. Die zit gewoon heel veel op zijn krent. Ja. Uh, die beweegt ja. niet. Uh, stel je voor, hij rookt een uh, paar pakjes of uh, twee pakjes per dag. Uh, ja. Wat zou jij aanbevelen? Uh, <laughs> of verhaal: minder roken. Ja. Maar is natuurlijk, uh, kijk, roken is, is een, een, toch een soort van gewenning. En je kan niet iedereen van de roken afkrijgen. Er zijn ook topsporters die roken. Maar uh, zit een beroep, moet je gaan bewegen. En ik vind het altijd wel leuk dat mensen zeggen, ja, maar ik heb het zo druk. Ik, uh, ik heb zo'n drukke baan, ik heb geen tijd meer om te sporten. is gewoon onzin. Je moet gewoon in de week twee uur voor jezelf tijd vrij kunnen maken om te gaan bewegen. Dat, ja. sportscholen, gaan tegen, sportscholen gaan tegenwoordig om zes uur open. Half zeven gaan soms half elf s avonds dicht. Ik zie niet in waar... Waarom mensen het, het niet kunnen. zouden kunnen. Jij zegt het moet gewoon ja. keihard. En je zegt ook bedrijven doen het, uh, organiseren het veel, hè? begrijp ik. Gewoon veel van die, vier, ja. van die, van, van die programma's. En iedereen kan of, het. Ik bedoel, zeg jij, of zijn er mensen van wie je zegt, nou ja, die kun je beter afschrijven. Want daar, daar lukt het niet meer mee als, als personal trainer. Of zeg jij, ik heb alle kansloze nee, gevallen heb ik opgelost. Nee, nee, ik heb, ik heb alles al meegemaakt qua, qua uh, mensen die, die, die niet kunnen sporten of die zo'n ja. zwaar overgewicht hebben. Kijk... Um, als ik over mijn, mijn eigen visie praat, het draait het allemaal om rust, training en voeding. Dat zijn mijn drie pijlers. Als die in balans zijn, dan heb je gewoon uh, een, een goed gezond bestaan en ga je gewoon fitter voelen. Ja, dus eten. het heeft te maken met het eetpatroon. Het heeft te maken Precies. met de juiste manier van bewegen. En ook gewoon je rust, je slaap en je stress. En dat zijn de drie dingen die gewoon ook bedrijven en mijn personeel. In kaart moet gaan brengen, dat is gewoon belangrijk. Ja, die moet in balans zijn. Hey, Peter Klein, twittert, die is er oneens mee. Die zegt een kwart van alle ziekmelding komt voort uit sportbeoefening. Oké. Okay. En wat, wat zeg jij dan? Ja, um, dan wil ik eerst weten hoe die dat bedoelt. Kijk, als je uh, nooit een raar voorbeeld nooit gefitness hebt en je, je gaat naast iemand staan en die uh, je wordt niet begeleid en je pakt in één keer een gewicht van 14 kilo en je ja, dus moet je niet doen. Logisch, nee. maar elke vorm van bewegen waar je gewoon een gezonde opbouw hebt en iemand die je erbij kan begeleiden... Ja. Zie ik niet in waar het kan gaan. Carlos Lens, personal trainer. Uh, blijf anders nog even luisteren als je wil. Uh, want dan kunnen we nog terugkomen bij jou. Er zit beweging in ja. deze show. Want uh, we, we zeggen dus met elkaar. zieke werknemer moet gaan fitnessen verplicht. Werkgevers smeken erom. Sterker nog, die zeggen als je niet meedoet. En je blijft je ziek melden. Terwijl het verwijtbaar is. We gooien je eruit. We gaan je de laan uitsturen. Nou, dat is uh, ook mijn stellingname. Je moet verplicht gaan fitnessen als jij uh, ziek bent. Of althans uh, verwijtbaar je niet je best doet. Zegt u maar 0800 21. Dries van Heusden komt binnen. Uit maar Hezen. Ja, goedenavond. Uh, ik ben het wel, ik ben het eigenlijk met jou eens. Maar het verplichte, is een beetje raar. Nou ben ik toevallig vrachtwagenchauffeur. En ik begin morgens ja, ik tussen zeven en negen en ik ben s'avonds tussen zeven en negen thuis. Dan ben ik staan, ik moet nog een potje koken, eh, noem het maar op. Ja. Dan krijg je een gemist het, het met de baas, die zegt van luister je moet gezond zijn, want... Uh, je... Ja, je moet hier kunnen werken, nou ga je, ik noem maar het weekend voetballen en je scheurt je enkelbanden en dan zegt de baas, ja maar dat is je eigen schuld tegen je gesport. je hebt gesport. Nee, je moet dan goed moet sporten. Dat moet ja. je niet doen. Nee. Het is een beetje stuivertje wisselen vind ik. Ja, eigenlijk. maar je kunt, je hoort net Carlos zeggen, ik moet gewoon verstandig sporten, je moet ook eens een appel eten, niet altijd in het truckerscafé gaan zitten met je schnitzel. Ja, dat klopt. Daar, daar heeft hij gewoon helemaal gelijk. Op je moet ook gezond leven natuurlijk. Een gezond leven, ja. Maar, het overige moet ook kunnen, je moet er ook tijd voor hebben, je moet, uh, het is niet alleen tijd voor maken, maar ook tijd voor hebben. Precies, maar jij kan Weet? tot 12 uur terecht bij de fitness uh, in, jouw, uh, in de buurt waarschijnlijk. Ja, voor mijn baas hebben ze hem dag en nacht open, dat maakt me niet uit. Maar uh, Mijn baas, kijk, ik, nou ben ik vrachtwagenchauffeur. ik heb hier 30 ton achterin zitten, het is heel spannend, 50 ton. Als ik morgens lekker, lekker vroeg in de vrachtwagen stappen. ik mijn kei dan krijg je ergens tegenaan. dan zeggen. ja, je had eerder in bed te moeten. Ja, maar dan kon niet, want je niet gaan sporten. Ja, de maar je kent energie van sport. daar rij je, daar rij je recht van hoor. Dat ja, is, dat, is gewoon... ja dat, dat klopt. Maar je weet wat ik bedoel. Ik snap iemand... wat je bedoelt, Dries. Het is, het is een beetje wat je is eigenlijk elke keer. Oké, okay, Dries van Heusden. dankjewel. En rij voorzichtig ja? op de weg met je 30 ton. wat is het? 50 ton in het weekend, zegt iemand. kan ook gesport worden. Klopt. Maar je moet inderdaad niet je been breken. bij de eerste uh, hefgewicht. wat je aan het uh, op optillen bent. Manuel Krila zegt, uh, Eerdmans bedrijfskantines verbeteren. Nu is de vette troep. Nathalie Doorn zegt, niet zo extreem als Eerdmans wil, maar werkgevers zouden inderdaad meer regelmogelijkheden moeten kunnen krijgen bij veel verzuimers, mooi gezegd. Uh, Rolf de Pollof, uh, ik werk al aan mijn conditie. Als ik op de fiets zit, een werkgever hoeft zich niet met mijn privéleven te bemoeien. Nou... Ja. Jij bemoeit je, in feite bemoeien je natuurlijk heel erg met elkaar op het werk. Want dat heeft een directe relatie met elkaar. En ook jouw inkomen wordt erop bepaald. Dus ik denk wel dat daar een, een belangrijke relatie ligt. Lolla zegt, ja, jo, sporten moet wel. Maar een kroketje om vier uur, dat schrijft ze trouwens met QUE. Waar zien we het nog? Eh, weet ik, uit ervaring valt niet te versmaden. En Frank Roedinkholf eh, Holder zegt, het is situationeel. Bij duidelijk ongezond leven mag de werkgever ingrijpen, vind ik. Maar ik zie het in de praktijk toch niet werken. 0800 21 zieke werknemer. Ja, die moet gaan fitnessen. Ton van Manen? Ja, goedenavond Joost met Ton van Maanden, Gellemalsen. Ik hoor je. Ik uh, ben net verbaasd. Uh, wij hebben een zestigtal uh, een chauffeurs. En wij hebben juist gezegd van jongens, jullie moeten verplicht naar de fitness. Hey. En wat gebeurt er op het moment dat ze toen ziek werden? Ik werd teruggevallen door de wetgeving, door de Arbo-dienst. Wacht, wat, wat, leg uit. Waar, waar, waar is, doet de arbo -dienst moeilijk over? Wij mogen geen mensen verplicht naar fitness sturen. Niet als ze ziek zijn en niet als ze niet ziek zijn. Ja, de verplichting zit hem in het ontslag wat er dreigt aan de horizon... als men, men niet meedoet, hè? Maar... Ja, en, en, en goed, daar, daar begin je dan over. Maar dat is uh, heel erg gevaarlijk, want je hebt direct uh, de bond op je dak. Dus daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Het gaat er ook niet om om mensen zomaar op straat te zetten. Ik hoorde net een professional die zegt van... we hoeven allemaal geen... Uh, Sixpack te hebben, maar tegenwoordig hebben we gewoon een biertender. <laughs> en daar mogen we niks aan doen. Nee, nou, ik nee. vind het als werkgever absurd. Maar leg je er toch, er toch niet mee neer? Dat mag ik aannemen, Ton. Je moet ik, tot de hoogste boom. Nee, we zijn uh, bezig, uh, de mensen, en wij hebben dus allemaal chauffeurs, en die chauffeurs hebben tijd. Je kunt met elkaar deals maken Tuurlijk. om te zorgen dat je goed naar fitness gaat. En de ene gaat op zaterdagmorgen, de andere gaat voor zijn dienst, ja. de andere gaat na zijn dienst. Ja. En als je maar wil... Maar ik, één punt, mm. uh, Joost. Een werkgever die verhuurt zijn eigen. En die verhuurt zijn eigen als een fitte werknemer. En die werknemer die wil betaald worden voor zijn fitte werk. Dus hij heeft een verantwoordelijkheid. Ja. En ik vind veel te veel dat de werknemer zelf onder zijn verantwoordelijkheid vandaan wil komen. Door van, ja, ik heb geen tijd en ik mag niet sporten. Nee, hij heeft de verantwoordelijkheid om fit en gezond op zijn werk te komen. Ton, je, zat, je, zou, je zou zo achter deze microfoon kunnen gaan zitten. Ik, ik, ik vind het geweldig hoe je, hoe je het zegt. Ik, er is ook iemand die twitterde net, de, de mensen die goed uh, sporten, die moeten beloond worden. Meer loon. Zou je daarvoor zijn in jouw bedrijf? Nou, wij zijn ermee begonnen in de vorm dat degene die dus vrijwillig gaat fitnessen, die... Uh, die hoeft dat niet te betalen. Dat betalen wij. Ja precies. Dat Wij zorgen is dat ja. ze vrijwillig naar fitness gaan. En dan zie je dat die jongens eh, gezonder zijn. Meer lol in hun werk hebben. Meer plezier in hun leven hebben. Want het gaat samen. Ja. Gezond en fit geeft plezier en lol. En, ja, en, en een hoop gewoon... energie. Da dank je Ton. Ja, dank je wel voor het bellen. Ton van Maanden. Okay. Uh, merci, dank je, Ton. Straks, Carlos, gaan we nog even spreken. Want de vragen van hoe, hoe hij tegen aankijkt, hoe je mensen kan verleiden. Maurice Smit zegt, uh, niet eens. Ik herken wel dat er een probleem is. Fitness is niet de oplossing. Meer effect, denk ik, weren van frituurproducten uit de bedrijfskantine. We spreken dus over zieke werknemers die wat mij betreft verplicht moeten gaan fitnessen. Dat zeggen ook een hoop uh, werkgevers, uh, 50% uh, bijna. En uh, daar ben ik het mee eens. Francisca van Bommel, Eerbansport is ook gevaarlijk. De uitvinder van het joggen is tijdens het joggen overleden. Kijk, oh, dat wist ik nog niet. Ik hoor Lassen, is dat waar? De uitvinder van het joggen is tijdens het joggen overleden? Ja, je nou ja, kon ook overleiden in de auto als je op je gaspedaal drukt. Dus dat is... Uh, naja, maar, ja, dat klopt. Maar... Het, het, het, dat, dat komt niet door joggen zelf. Hey, maar... Het aangetoond is of niet meer is overtraind geraakt. Maar... Uh, je hebt zoveel vormen van sporten. Het gaat gewoon om dat je, dat je gaat bewegen op een gezonde manier en verantwoord. Ja, maar hoe verleiden en, we ze? Hè? Want dat heel veel mensen zeggen ja, niet bewegen is gewoon niet willen. Mensen willen het feitelijk niet. Nee. Hè? Werknemers nee, moeten hun verantwoordelijkheid pakken. Ja. Ja? ja, daar begint het mee. Want ik, ik kan mijn eigen klanten kan niet helpen <coughs> als ze niet willen. Als er geen wil is, dan, dan valt er niks te doen. Dus je moet je, je schoenen aandoen, in de sportschool komen ja. en dan gaan we de bak. Beetje dwang. Ja. Beetje drang en dwang, toch ook wel erbij, hè? Dat hoort er dan toch, nee? een beetje drang en dwang hoort er wel bij. Nou, ja, beetje... dat hangt, hangt, hangt puur van de persoon af. Ik bedoel, in, in, in de regel uh, komen al, al mijn klanten gewoon met plezier naar, naar de sportschool. En uh, daar gaan ze de bak. En uiteindelijk, uh, ja, het, het, het kost bloed en tranen. Maar dat is ook de enige manier. Ja. Maar uiteindelijk heb je wel een voldaan gevoel. Dus je je beter. En als Cadeautje ook al zei, ga je er beter uitzien. Ja. Carlos Lens, personal trainer, dankjewel voor, voor het meedoen aan Avondspits van WNL. Dankjewel. Paul Tuin uit Lelystad, goedenavond, reageer maar. Paul. Ja, goedenavond, Paul. Hallo. Hi. Vertel. Ik denk uh, met, met name dat sporten natuurlijk altijd belangrijk is. Of tenminste, sport bewegen is belangrijk. Maar ik denk dat er tegenwoordig ook een heel groot probleem zit in onze voeding. En met name de grote industrieën die onze voeding produceren. Waar? Dat daar ook een heleboel ziektes vandaan komen. Terwijl je, zegt, terwijl je dat zegt denk ik bij mezelf. Als je kijkt naar alleen al de supermarkt. Hoeveel gezondheidsproducten er inmiddels zijn. Neem alleen al die kleine appeltjes in stukjes die, we, die je treft. Hè, in de, in de, in de to-go winkels. Dat je denkt, dat, dat, moet toch, dat moet toch leiden tot meer gezondheid zou je zeggen. Ja, ja, maar die, die voorverpakte zogenaamde gezonde producten... is natuurlijk een, een, een nare eigenschap van, van uh, bepaalde voedingsmiddelen. als ze uh, al van tevoren verwerkt worden. dat eigenlijk alle vitamines al verloren zijn eruit. Ja, toch staat het. precies, dat staat wel op de verpakking. alles zit erin. maar jij verwacht uh, dat het toch uh, op, op een gegeven moment ook weg hebt. Dankjewel, Paul Tuin. 0811-21, verplicht fitnessen voor zieke werknemers. Uh, Kiek van Bokhoven. Dat ben ik. Goedenavond. Hallo, Joost. Ik. Uh... Ik heb de vraag, vroeger hadden we een ongevallenwet en een ziektewet, hè? En, en nou is mijn partner, die heeft een arbeidsongeval gehad... Ja. en is uh, goedgekeurd voor arbeid door het UEV. Drie uh, medisch specialisten hebben gezegd... zijn linkerarm is onherstelbaar kapot. Die kan hij dus niet gebruiken, dat wordt toegegeven. Hij zit nu in de bijstand, maar hij ging ook kapot... want hij schaamt zich voor de bijstand... Dat wil hij absoluut niet. En hij wordt helemaal gek dat hij geen werk heeft. En op een gegeven moment heb ik een uitzending gehoord, ook op de radio. Hij is aan het sporten en hij knapt op. Maar dan niet voor die werkgevers, want die werkgevers die haat ik. Kijk. Want die hebben helemaal de bek te houden. Ze maken mensen kapot. Het zijn tegenwoordig nog slavendrijvers. Maar mensen die willen hier in Nederland, ja. die krijgen niet de kans. Maar Joost, jij bent wethouder in Capelle... En jij bent net als ik een volgeling van, van, van, uh, van Pim. Ja. Ik stuur jou vandaag morgen een heel pakket op. Okay. Maar het is een zootje. Kink... Maar, maar voor de ja. mensen zelf raad ik iedereen aan... Oké, okay, dan Kiek van Bokken over de post die we tegemoet. Rick, het, het, hoe wil je zoiets gaan aanpakken met een ober die een buikje heeft... en rond de 90 kilometer per week loopt? Ja, uh, don't get high on your own supply, uh, zou ik zeggen. Dien Bokkustijn zegt, uh, elke werknemer wordt zzp'er... dan zorgt hij wel voor de goede gezondheid. En dat begint nu al in 2011, geen vaste contracten, ook een goed punt. Peter Klein zegt, juist meer loon delen in de winst. En Vrobel Raals zegt, tip voor kantoormensen... begin eens met wandelen in de lunchpauze. een mooie, nou, even kijken naar een goede tegenstander. Dries Groot uit Purmerend... De ja, goeiedag, joh. Hallo. Uh, met Goedendag, Joost. Ja. Yes. Ik zit vanaf mijn 14e in de bouw, ben nu 58. Ik ben voor mijn nummer nog in het leger geweest. En dan ging ik 72 kilo in. Ik kwam maar 88 kilo uit. Dat was niet door het goede eten hoor. Maar uh, door het bier drinken en alle feesten die we gehad hebben. Okay. Maar ja. ik ben die kilo nooit geraakt, Ik rook ook. En als in mijn hele carrière, als ik denk 14 dagen ben thuis geweest. vanwege nou, dat ik echt niet kon, dan is het veel. En ik. ik en dan moet ik s'avonds toch het in naar een sportschool. Als je dus met bent en een of sta je het een keer een, een week in de blokjes. En je tilt 200 blokjes op voor vijftien. Ja. Nee, voor Dan hoef je dus niet wel. meer te vinden volgens toch ja. niet de de trek om, nee, maar, de maar jullie, de jullie trekken. hebben toch altijd van die mooie sixpacks bij de bouw? Dat, dat, dat is toch precies... Uh, hoe kom je aan het denken? Nou, ik, nou joh, ik, ik kom er heerlijk uit. Ik heb een bierbuikje en die heb ik altijd gehad ook. Ja. vanaf mijn achttiende, dat ik een lege uitkwam. Of ja. Ik denk dat we een, en dicht... Dries, een oogje dicht... Maar drie is een oogje dichtknijpen doen we volgens mij bij de zware beroepen. En dat, dat gebeurt op vele fronten. Uh, dank, dank voor het bellen, Dries Groot. Want je was de laatste voor deze avondspits. Want we, we gaan eind aan uh, Dit was de avondspits van deze avond. Uh, was leuk. Op Twitter gaat het verder trouwens. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Kunt u meedoen aan, uh, aan uh, het debat uh, over de... De zieke werknemers. Morgen gaan avondspits over fusiedrift. Interessant. Hè? Waarom wordt alles maar groter en groter? Ik snap het niet. Ziekenhuizen, ook na Fortuin, zijn veel groter geworden scholen. Alles wordt steeds groter. Waarom moet dat? Waarom wordt er zoveel gefuseerd? U kunt weer meedoen. Morgenavond vanaf half zeven op Radio 1. En straks gaat hier Kunststof verder met zangeres Gerry van der Klei. Het was een leuke uitzending. Wij danken u voor het luisteren. Wij danken u voor het twitteren en voor het reageren. Morgenavond zijn we er weer. Tot dan. Brand met boeken.